Een schilderij van Salvador Dalí, dat ruime week geleden werd gestolen uit een galerie in New York, is per luchtpost vanuit Europa teruggestuurd. De politie heeft het werk onderschept op Kennedy International Airport in New York. De eigenaar van de galerie ontving eerder deze week al een korte e-mail waarin stond dat het boek onderweg terug was. Het schilderij van 150.000 dollar is niet beschadigd. Het werd op 19 juni gestolen. Op de beelden van een bewakingscamera is te zien dat een man de Dalí in een boodschappentas doet en wegloopt. Het weer, vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af, plaatselijk kan er een regenbui vallen, middagtemperatuur 20 graden op de Wadden en 25 in Limburg. Dit was het NOS Show. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er staat video op de A28 van Utrecht naar Amersfoort tussen knooppunt Rijnsweert en de afrit Den Dolder 3 kilometer. Tot zover de verkeer.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 Soldiers, no mercy for the king, and no mercy for the soldiers. No mercy for the king, no mercy for those soldiers. Geweldige raccoon, no mercy. Geen medelijden, dat hebben we ook niet eh, met Roy van Buringen. <laughs> Hallo Roy. Hoi. Roy, eh, voor zover ik weet, maar hij doet vast heel meer, is een vreselijke actieve man. Die eh, zeker bij de radio eh, heel actief is. Maar daar gaan we het nu even niet over hebben, Roy. Hè? Nee. Nee, we gaan het hebben over on-air, oftewel jouw evenementenbureau, zeg ik dat goed? Ja, niet, niet alleen denk ik, ik denk dat het ook gewoon...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 Op een, moment, ...op een goede ja, manier van de straat halen. Ja. Dit project heet de Kids tegen Geweld. Ja, op een gegeven moment uh, word je 18... ...en dan, uh, ja, dan kan je geen kinderen tegen geweld meer doen. Dus ik ben ook verhuisd uit Velzenbroek... ...en ik ging nog naar sampoort Noord verhuizen. Daar heb ik een jaartje niks gedaan. En daarna ben ik uh, naar Zandvoort komen verhuizen...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 En toen uh, is de politie ingeschakeld. Ja, okay. Dus ja, dat was de eerste ervaring met me echt te organiseren. Ja, de Kika Artiestengala. En bij het tweede Kika Artiestengala, toen is On Air Events ontstaan. Daar is jouw bedrijf uh, uh, Ja, daar, uh, On Air Events bestond al uh, uit de broektijd. Dat hadden we wel bedacht, als, uh, ook bij, bij het kids team. Oh, meer dan DJ's uit de regio uh,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 Het en dat lukt dus alleen maar als je dus sponsoren hebt. Als je, als je... Sponsoren, maar op een gegeven moment dacht ik ook, dat was vorig jaar, ik ga wel theater in. Dan had ik een idee weer. En toen dacht ik van ja, waarmee in theater? Ik kan Thassen als item gebruiken, kan Kerst of Sinterklaas. En ik dacht van Sinterklaas vind ik toch het leukste. Toen ben ik een theatershow gaan schrijven rond de, rond de stoel van Sinterklaas. Ja. En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 ...door het afschaffen op het Raadhuisplein is het toch in het negatieve picture ja. gekomen. En dat vind ik heel erg jammer. Ja. Dat een evenement zo de grond hier in Zandvoort geboord wordt. En dat dat dan niet meer op een leukere... Wat ik moet eerlijk zeggen, het Raadhuisplein... Als, als ze mij nu bellen van Roy wil je het verplaatsen... ...doe ik het heel graag. Het kan natuurlijk niet, want nee. het is een evenement nu van mango's geworden. Ja. Maar...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 plein is ook evenementen zoals het kunstenstijn. Ja, een beetje actief actief meedoen moet wat bruisen. het, moet bruisen. het br moet bruisen en nu is het ja. al zet maar iets lekker in die neer. en dat, dat is het is heel passief en, en een, ans, een ans heeft het toch ja. uh, tuin die is geweldig die neemt het ja. plein helemaal mee maar er zijn ook echt bandjes waar niet goed naar gekeken zijn en dat vind ik zonde van Zandvoort ja. en dat zeg ik niet omdat ik een kunstenstijn heb die Weggebonzuerd is. Maar ik zeg wel, ik vind de kwaliteit in de muziekpavillon. vind ik. Vind Dat heeft vergelijkt met het eerste nodig, jaar. Ja. Want het eerste jaar was perfect. Het ja. was een goed jaar. Ja. Maar toen het werd overgenomen, dacht ik vind het echt. Ja, ik heb daar geen woorden voor. Roy, even <laughs> tot slot. Want we gaan de tijd naderen Als je nou subsidie zou hebben, genoeg? Ja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 probeer ik erbij te betrekken. We hebben een zeevisvereniging. Ja, het ja, ik probeer alles wat met vis en boten en dergelijke te maken heeft op het plein bij elkaar te brengen. Uh, om daar een heel mooi vissersfestival te organiseren. Ja, Hebben klinkt... we wel eens gehad in Zandvoort. Maar nog niet op de, deze manier. Want we ja. moeten ook vissen scoren bij. Een, een, een zanger ja, bij. Precies. Alleen maar gezelligheid op de plein. Praten we over dat... gezelligheid, eten, drinken, muziek. Ja. En dat soort dingen. Klinkt geweldig. En interessante dingen ja. rondom de visserij. Ja. En uh, ik ben bezig. En daar is de volgende week het eerste gesprek over. Geef ik ook nog een primeurtje. Met een... Uh, met een um, een straatmuzikantenfestival. Een soort talentenjacht door het dorp heen met allemaal straatmuzikanten. Het publiek kan een blaadje inleveren met een cijfer inleveren. En aan het einde van de dag weten we wie er heeft, heeft er gewonnen het klinkt goed. Tot slot wil ik nog één dingetje zeggen? Ja? Want ik Eigen. heb heel veel te zeggen <laughs> eigenlijk. 15 uh, september gaan wij uh, voor het eerst samen met Shaila's uh, broodjes, gaan wij uh, 15 september een kofferbakverkoop uh, organiseren. Heb op, ik gezien op Facebook. Op Gasthuisplein. En uh, oh, dat is leuk. mensen kunnen zekende. zich opgeven op www.onair-events.nl. En op Facebook kun je het ook vinden. Ja, Facebook natuurlijk. heel erg belangrijk medium. Ja. En ja, mens, het mensen betalen rond de tussen de vijf en de 7,50. 7,50 is voor de auto's en vijf euro is voor de kinderen om bijvoorbeeld een kleedje neer te leggen. Wij gaan het podium ook gebruiken. Ja. We gebruiken het hele plein meteen. Nou. Dus dat is hartstikke leuk. www.onair-events.nl. Daar okay. kunnen ze zich opgeven. Ja. Hoi. Heel erg bedankt. Ja, ik, ik kan het verhaal, he? ja, ja. ja, ja maar je volgens mij, Doe dat maar niet Uren voor oh, nee. het <laughs> praten. Wij gaan de spoorslags verder met Guus Mewes. Gezellig. Pas voor.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 de trein dendert verder. Ja, van het uh, station tot aan <laughs> Maar ook de GBZ-trein uh, dendert. Ja. Maar voorlopig gaan we eerst eens even praten met uh, Michel Demmers. Michel, je bent ziek geweest. Je bent ja. getroffen door een uh, Klein... heel vervelend mankement. Ja. Zet... Hoe gaat het met je? Je zet een bloedpropje in je hersenen. Ja. Hoe gaat het met je? Ja, uh, motorisch, uh, alles werkt weer. Laten ja. we zeggen, maar de revalidatie. Geestelijk niet nog? <laughs> nou, uh, <laughs> nou zo te zien wel. <laughs> nee, hij lacht. Het gaat heel goed met hem ja, volgens mij. Uh, nee, dus uh, daar is verder niks, uh, nee, niks nee, nee, nee, nee. Alleen uh, ja, dat, uh, dat, die krijgt een opzodemieter. Ook uh, fysiek is het er ja. uh, hoort een vermoeidheidssyndroom bij. Uh, een paar stapjes terug hè. En daar en daar hoort dan weer revalidatie bij. En, uh, ja, dat duurt gewoon lang. Ja. Dus uh, het gaat met uh, kleine stapjes. Het gaat de goede kant hè, met jou. Maar. Uh, ja, de revalidatiekliniek. Uh, die heeft. Uh, de revalidatiearts. Die heeft uh, gezegd dat ik. Uh, voorlopig geen. Uh, raadsvergaderingen. of uh, debat mag bijwonen. gezien. Uh, uh,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 Je kunt ook een beetje pech hebben. Oh. En we zien het wel. Ja. Dat is ook niet echt bevorderlijk, lijkt me, voor je herstel. Als je dan nee, niet nee, een nee, beetje... Want nee, dus ja. houvast is altijd prettig. Ja, dus, ja maar die, dat krijg je... Dat geven ze niet. Aandoeningen uh, krijg je dat niet. Ze zeggen al, als kijken per week, hebben ze bepaalde meetsystemen hoe, hoe ver je vooruit gaat. Nou, dan ga je, kan je steeds weer... Uh, uh, als je een bepaald programmaatje hebt afgewerkt, zeggen ze... Nou, hier heb je vijf punten voor en nu gaan we een klasje hoger. Nou ja. Kom op hoeveel punten zit je nu? <laughs> zijn vijf klassen, ik zit in de klas... Ja.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 Wij uh, krijgen Therese Mok. Therese Ik Mok. denk dat iedereen... En we gaan praten, want we, het ja. onderwerp Ducky Duk komt nog even aan. Die komt aan, Maar zo, er, komt maar er, er want jullie hadden is gisteren een brief binnengekomen. Op je leven. En die heeft niet alleen mij doen stuiteren, maar Therese, die, die, die, die was ook boos. Die belde mij gisteren ook meteen. Konden helaas niet te lang met elkaar... Uh, Praten, want... Zeg even wie Therese is. Uh... Therese die is van het antiparkeerregime Zandvoort. Okay. Nog even voor de mensen. Ja, die voor de mensen het, die er nog die niet, dat zouden niet kennen. weten Ik weet niet of die mensen er zijn, maar. Je okay. weet het niet. Nou ja, goed, de brief van het college. Hij eigenlijk dat zij vinden dat er uh, niet meer gesproken moet worden nu over aanpassingen van het parkeerbeleid. En uh, eigenlijk staat erin dat gemeentebelangen Zandvoort vanaf het begin af aan gelijk heeft gehad met het opstellen van dit parkeerbeleid. Want die elf uitgangspunten.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 Ja, uh, zo van, uh, we ja. deden de wat goed, in de plas en alles bleef ja. zoals het was. Oh juist, ja, precies ja, die uitdrukking heb ik ook al vaak gehoord. Ja, ja en eh, ja, vat ik daarmee jouw protest nou, in ja. feiten samen? Uh, het, uh, het is ontzettend beledigend wat ze doen tegenover de burger. Ja?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 en door toeval zien wij de agenda dat die veranderd was in voorjaarsnota ja. en zonder enige vorm van uh, berichtje geven netjes, ja we worden op dat punt toch wel genegeerd. dus ja, nu... kunnen er eigenlijk niet meer omheen want het APRZ is er en het blijft er ook nou, als ik de samenvatting van Astrid uh, begrijp, is het van, nou nee, uh, ja, we gaan het beleid niet aanpassen, we gaan door nee, nou, nee, dus te ingeslaven. Dit staat eigenlijk, ja, eigenlijk staat er in die brief dat ze dus vinden dat die aanpassingen op dat beleid uh -huh. onvoldoende zijn en dat ze dus nog een keer met z'n allen om de tafel willen om te kijken, een ander beleid.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 Dat moet je even uitleggen. Nou, van ons, kant het, het pakkeer, uit, dan, ja? ja, Bijvoorbeeld voor Duinwijk. Hè? Het, het, het, wat wat dat gaat is daar gebeuren? Allemaal, dat, is nog, dat is nog allemaal uh, op de lange baan geschoven. Dat is allemaal weg, uh, Ja, gezet. Daar is nog niets over bekend. Geen datum. Uh, niks. Wij hebben gevraagd of uh, uh, er per wijk... Uh, in die wijken parkeerplaatsen bij konden komen. Wat heel goed mogelijk is. Omdat er hele brede stoepen zijn gemaakt. Met grote bollen. En, uh, waar je makkelijk parkeerplaatsen kan uh, aanbrengen. En de, en de ingang van, uh, van het pa betaald parkeren. Bijvoorbeeld in Noord. Hè, of in, in Oud-Noord. Is ook nog niet, uh, ingegaan. Ja, het zou geen betaald parkeren worden. Hè? Nee, nee, vergunning. Ja, nee, vergunning. Ja, een ja nee, vergunning. Ja, nee, ja, nee, dat is nog steeds uh, niet aan de, aan de gang. Ja. Wij moeten, moeten even ja, we een moeten onderwerp we, we aan, moeten het onderwerp laten want jullie willen nog een ander onderwerp ja. aan waar je eigenlijk we, Wij komt. hebben nog een dukkie duk onderwerp. Ja, ja. Uh, voorlopig weten we wat er speelt bij jullie. Er, Bedankt er voor je eerste gebeuren. reactie, want het is heel nieuw en vers allemaal. Mag ja. ik nog heel even de website van ons Ja, doe maar. Ach. Omdat daar ook online getekend kan worden en de mensen ook een klachten kunnen neerschrijven. Ja. Dat is www.parkerenaanhetstrand. Nl. Nl. En dan word je tegelijkertijd doorgelinkt naar de Facebook. -seite. Ja, ik had, uh, had jullie hebben ook wat advertenties geplaatst, had ik uh, gezien, in de Zandvoortse Courant. Klopt dat? Nee. Stonden daar geen advertenties in? Nee. Oh, ik heb daar volgens mij wat gelezen. Ja, van, dus waarschijnlijk parkeren Zandvoort. Oh, nee, parkeren aan het strand. Nou ja, nee, okay. dat, dat weet ik niet. Maakt Sorry. niet uit, ja, okay. de website is duidelijk. Ja, en uh, misschien gedaan. Dat kan ook zijn. Bedankt voor jullie snelle reactie. Bedankt, en, bedankt we gaan het zien. Van Oké. Okay. Ja, bedankt. Goed. En okay. Astrid ook bedankt. Ja. Graag gedaan hoor. Ja. <laughs> uh, wie gaan we er nog even bij krijgen? Cor? Ja. ja? Cor de draaier komt erbij. Uh, Hi Cor. Oh, ik ben Hi. Irene. Hallo, welkom. Uh, Goedemorgen. Goed. Uh, goed. Nou, het verhaal, Ducky Duck. Uh,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 En die heeft mij gebeld en die heeft gezegd: uh, Er is daar wat aan de hand op dat terrein van Ducky van Duck. Duk, uh, uh, een zoon van. Het oude terrein, aan de busweg daar. Ja, het is ja. natuurlijk niet ja. alleen dat de oude terrein is. Ja. ja, Maar ja, meeste de meeste mensen he? kennen dat terrein als ja. waar Ducky Duck dus zat. Ja. Maar het zijn ook ja. allemaal loodsen en garages die daar staan. Ja. <coughs> nou, dus ik ben er naartoe gegaan, afspraak gemaakt met hem. En ik ben daar zelf gaan, gaan rondlopen. Ja. Nou, nou is het zo dat al die garages en die loodsen. die zouden dan afgesloten zijn. Maar dat is inmiddels niet meer zo, want die worden dus open gebroken. Dus ja, die, deur, die trek je gewoon open en deur loop je gewoon naar binnen toe. Die nou. garages, dat is eigendom van? Uh, dat schijnt dan eigendom te zijn van een Katwijks bedrijf. Ja, een projectontwikkelaar. projectontwikkelaar. En die wil daar dan... die heeft stads, dat opgekocht? Die is daar maar. eigenaar van. Ja, en die wil daar... Uh, ja, een soort stadsvillatjes uh, gaan bouwen. Ja. En dat is nog niet helemaal rond, want ze willen het terrein van de bibliotheek er ook bij hebben, Zoals we het hele gebied daar kunnen bebouwen.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 De dekenmarkt, of de, de dekenmarkt. De, de dekenmarkt. of Als je het ja, allemaal van. is er niks aan de hand. In ieder geval, dat geeft dan aan dat daar dus uh, blijkbaar geslapen wordt. Anders liggen er geen matrassen en, uh, en blikjes bier. En er zijn diverse uh, garageboxen Die zijn opengebroken. En liggen, daar liggen nu spullen in.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 En uh, ja, het, het is daar ook levensgevaarlijk, hè? want je hebt daar allerlei uh, verdiepingetjes met trappetjes. Uh, kinderen vinden het natuurlijk hartstikke spannend om daar naar binnen te gaan en daar rond te lopen. En er is niemand, je bent er helemaal verrot verlaten daar. Ja, nou, want ik denk dus dat de activiteiten uh, dan niet zeg maar, overdag zijn, maar dat is natuurlijk s'avonds. Ja. En overdag hebben de kinderen inderdaad die spelen daar, die fietsen daar en die gaan er naartoe en die kijken, want ja, die zijn omschieren. ja. ja. Dus ja, ik heb dat toen met eigen ogen gezien. En ik heb zoiets van: ja, dit kan gewoon niet. Dit, He, dit is een, een bron van criminaliteit. Dat ja. zeggen de politieagenten, hebben dat ook gezegd tegen degene die er aangifte over hebben gedaan. Wonder, wonderbaarlijk trouwens. Hè? Wil, wil ik even op inhaken. Want uh, wij hebben dus gebeld als redactie van Goedemorgen Zandvoort. met de plaatselijke politie. Ja. En die ontkennen het. Die, die ontkennen is dat? Niks bekend. Nou. Helemaal niets. Helemaal niets. Nou, nou, apart. Ik gekeken.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 Uh, ja. Dikke, vette nieuwe sloten op moeten uh, komen. En elke avond patrouilles uh, die daar gaan kijken of dat er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 En dan gaan we dan achteraf gaan we dan beeldbepalende plannen, uh, panden gaan we dan, uh, benoemen. Nou ja, het gemeenschapshuis was volgens mij een, ge een beeldbepalend uh, gebouw van ja. 20 jaar oud, maar goed. Ja een beetje mossen naar de maaltijd. Maar ja, dan, dan moeten we het... gewoon wat gebeuren, Kort. Moet er moet gewoon wat gebeuren, ja. En het zit het, is het terrein in... desnoods af. Ja. Ja. Het, ja. Is een, het is een bron van de mogelijke criminaliteit. Het is nou. wel een bron ja, van maar... economische en activiteit. is natuurlijk omdat dat het een, wel. Een, een, een, een, een, een hoek is... Hè, waar niet zo heel veel... Er komt geen verkeer langs. Alleen de bus die, uh, nou. die rijdt ja, langs, dus, dus, daar langs. Ja, Ja, oké, okay, nee, fietsers. Maar, maar... Ik, ik vind dus daardoor dat je hè, de, de, de extra mogelijkheid creëert om... Ja, om, om, om dingen te laten gebeuren waar niet uh, een controle op uh, kan nou, zijn. Het is een, uh, een soort niemandsland, is het? Ja. De klok is onverbiddelijk. Oh jee. oh jee. Nou, we vatten hem ja. al hoor. Ja, gaan we weer. Ja, joh, maar, gaan wel weer. Jullie gaan wel weer. In ieder geval bedankt webber. dat de mochten ja. Ik in het onderwerp. Ja. Al... Ja, met de redactie ja, ja. kun je dat ja. Ja. Voor... Nee, bedankt voor jullie komst. Ja, Zullen jullie een paar maar, zaken nou, aan Ik, ik hoop aan. Dat, er, dat daar echt reactie op komt. Want uh, ik maak ik, ja, ik mij met lang. jullie samen wel zorgen ja, over. Wat is ze Onmiddellijk. Ja. Of inderdaad hekken, sloten, plat. Een manier van zorgen dat dit niet meer kan gebeuren. Zo is dat. Wij gaan verder met Gloria Gaynor. I will survive. I will survive, ja. wil je overleven, heb je ja. de traumahelikopter nodig? Nou, dat Denk hoop je liever van niet, maar het niet. kan gebeuren het inderdaad. Het kan gebeuren, ja. Uh, aangeschoven is Ron van Gerven, teamleider van de meldkamer. Ja, begrijp ik Ron, welkom. Helemaal correct, goedemorgen. Goedemorgen. Maar meteen met de vraag in, uh, in huisvallen, wie bepaalt of de traumahelikopter naar een ongeval komt? Ja, de, de tramhelikopter die, uh, is eigenlijk sinds 1995 toch al, uh, al gestart in ja? binnen de Nederlandse ambulancehulpverlening, nee. om het zo maar even samen te vatten.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 11 uh, traumacentra in Nederland zijn er 4 met een, uh, met een helikopter en uh, ja, dat is afhankelijk van de situatie ter plaatse, uh, wie hem voor de rest uh, uitvoert. En op dit moment in onze regio is het. het de helikopter is eigendom van AWB, ja. maar wordt uitgevoerd door, door het Vuurmedisch samen met het uh, AMC. Uh, en dan heb je een mix van artsen uit, uit beide ziekenhuizen en ook van ambulanceverpleegkundigen ja. en eerste hulpverpleegkundigen die als ja. verpleegkundigen meevliegen ja. op, op de helikopter. En de piloot? De piloot is uh, in mijn voor mijn informatie uh, in dienst van de ANWB. Ja. Okay. Ja. En dan afhankelijk van het soort ongeluk kunnen ze dus ook nog bepalen van wat voor soort arts er meegaat met de helikopter nee, of nee, niet. Nee, nee, nee of is dat, dat is dus gewoon een standaard bemanning uh, die, die gewoon 24 uur per dag de helikopter uh, bezet. En zij werken uh, ongeveer 12 uur diensten. Dus van 7 uur morgens tot 7 uur avonds en dan uh, de nacht. Ja. En dat is elke keer een, een, een, een bemanning van drie, of uh, bemanning van drie uh, poppetjes. Ja. Waarvan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 komt En dan heb je natuurlijk ook tijdwinst. Dat zijn, zijn overwegingen. Ja. En het zit, het zit met name in het grote tijdwinstverhaal. En het soort letsel ook? Het soort letsel. Ja, er zijn bepaalde letsels waarbij vliegen uh, niet goed is. Ik kan me voorstellen nee. nek- en rugletsel. Uh, je, je probeert zo min mogelijk schade verder ja. aan de patiënten ja. te brengen. Ja. Dus, uh, ja, ja. Een, Tijd en een soort letsel. Dat zou, uh, en dan natuurlijk de omstandigheden zoals files en of afstand. Ja, en maar ik denk, ik, als ik het zo inschat, dan gaat, gaat 90% gaat allemaal per ambulance. Ja, toch met huis, ambulance. Ja. Het, het mooie van, van de veiligheidsregio Kennemerland is natuurlijk dat die meldkamer gemeenschappelijk is georganiseerd. Dus wij werken heel nauw samen met de politie en de brandweer. Ja. En, en op het moment dat zo'n trauma helikopter landt, gaan er natuurlijk een heleboel processen spelen. En dat betekent, ja, dat, betekent dat de politie al, al gaat kijken van hé, waar gaat die landen en hoe zit het met de veiligheid eromheen. Eh, zodat we al uh, wat verder uh, ja, maatregelen kunnen nemen. Dat, dat is ook zo'n uh, vraag. Hè? Wat we hier Om, meegemaakt hoe wordt hebben er bepaald laatst? waar die ja. landt? Ja. Nou, in principe is het, uh, uh, voor zover mijn kennis strikt, is het de piloot zelf die mag die, bepalen waar die landt. Ja, die bepaalt ja, de zei, veiligheid. En... Ja, zij hebben wat, wat, wat extra. Uh... Ja, ze hebben ook wat extra mogelijkheden om zelf een landing in te kunnen zetten. En, en ook de, de bevoegdheden om dat te mogen doen. Hm. Uh, want ze hebben natuurlijk een speciale status. Ja. Uh, dat is op het moment dat Normaal zei, moet de brandweer erbij zijn als een helikopter landt of opstijgt. Nou ja, in ieder geval. Uh, zij kunnen meer uh, afwijken van de normale ja. geldende ja. richtlijn. En dat is met name op een gezondheidswinst gericht. Maar dan nog heeft zo'n piloot toch te maken met een stukje veiligheid uh, om hem heen. Eh, de, de, het verhaal van de weg, wat, uh, wat aangehaald werd ja, straks even. in de lucht.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 moet je eigenlijk al zorgen dat je ja. een heel stuk eromheen alles al mensvrij hebt gemaakt ja, uh, zodat hij uh, ja. kan landen inderdaad. Ja, dat klopt, want het is want... ja, het is natuurlijk niet niks. Het is natuurlijk een spectaculair gezicht al zo'n uh, zo'n gele vogel. Ja, foto mensen willen kijken hè? Mensen dat willen dus, kijken. Is, uh, ja, en toevallig ja. het laatste jaar is het nogal eens een keer gebeurd ja. hier in Zandvoort dat ja. een uh, helikopter landde. Op. Hier vlakbij op de rotonde, en, maar ja, dat zijn mooie plekken. Ze zijn ja, klopt, lekker ruim. Ja, klopt. Over, over het algemeen, ik, ik, ik schat. Er zijn uh, geen tuinen. <laughs> nee, nee, nee, nee, nee, nee, precies. Maar ik schat de kennis en kunde van de piloten wel dusdanig in dat zij over het algemeen uh, wel heel goed weten waar ze wel en niet uh, kunnen, kunnen landen. Maar ja, het, het kan soms uh, toch net op het randje zijn. Maar goed, ik zou zeggen, als mensen daar echt problemen mee hebben, neem contact op nou, met uh, de. Ik denk dat de nood uh, voor gaat. Ja. Dat, ik denk uh, dat dat is, inderdaad wel uh, een, een, iets is wat je opzij kan zetten ja. als, als daar een kind, uh, want dat was geloof ik een kind in dit ja. geval, he, ja. de Verlennepweg, ja. die uh, ja. Ja. een letsel had, dus uh, ja... Ja, het is dan een bloempot. ja, precies. Dat is. Ik denk dat het belangrijk is dat de mensen die erop toestromen, dat die gewoon heel goed de, de aanwijzingen van de aanwezige politieagenten ja. opvolgen. En Zeker. vooral niet de rest van het verkeer gaan blokkeren. En ja, ondanks dat het natuurlijk heel interessant is, probeer wel gewoon je weg ja, is, te volgen Het is niet voor niks dat er een helikopter landt. Hè. En, daarom. Dus, het is niet zomaar wat. Daarom. Ja. ja. Dus, het is mij duidelijk. Ja. ja. Rond. Hartstikke nou, wat, goed. Wie dat doet, waarom we het doen. Wat ze doen en wie er verantwoordelijk is. Ja, goed. Dat wilden we graag van je heel weten. Goed. Heel duidelijk verhouding. Met, met plezier gedaan. Okay. Dank voor je Dank komst. Dank je wel voor je komst. Goed. Ja. Dat was het, het was een, voor vandaag. Een, een een heftige bewogen uitzending ja. met van alles en nog wat, wat er allemaal misging en niet misging en opgelost ja. is. Maar goed, uh, we, we, hebben we nog tijd voor de agenda nog even? Wij gaan nog de agenda ja. en uh, daarna draaien we, gaan we luisteren naar de Hollies. Uh. Ja. Nou, uh, nou de agenda. We beginnen met ja, we uh, zaterdag 30 juni. Dan uh, is het VU-orkest in een muziekpaviljoen op het Raadhuisplein van 1 tot half 4. Ja, 3, uh, sorry. En uh, ook vandaag om 3 uur nog in de Gaterkern. kerk. Oh ja, het is vandaag. Ja, het is vandaag. Uh, eerst er om 3 uur begint er een toegang in overigens. Oh. Een uh, orgel-enclavesimbolconcert. en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 Daar hadden we vorige week het al even over met twee mensen van de brandweer. Er is van vandaag vanaf 10 uur tot 3 uur vanmiddag, u kunt nog gaan, een demonstratie van de brandweer Zandvoort. Waar ook een oproep wordt genaamd vrijwilligers te krijgen. Ze gaan een auto openkniepen en dergelijke. Allemaal leuke dingen ja, om te spannende zien. spannende dingen ja, altijd. Ja, sensatie. Nou, aanstaande dinsdag, uh, heel gezellig. Ik ben daar zelf al eens bij geweest. Uh, de Ambo-feestmiddag in de Krocht, die begint om half drie. En uh, heeft u woensdagmiddag niks over? avond niks te doen, woensdag 4 juli kunt u uh, naar het plein gaan muziekpaviljoen Sambatola van ja. 7 tot 9 en volgens mij wordt dan ook gewoon gedanst, ja, hartstikke tuurlijk, leuk ja natuurlijk, wordt gedanst Goed, volgende week zaterdag. Indianendorpen in de Duinen. Een zomerfeest. Pimpeloentje. Ja. kostverloren park van 2 uh, uur tot 5 uur. Ja, en het is zaak om de kinderen nu daarvoor in te schrijven. Uh, dan nog een, een paar opmerkingen ja. eigenlijk. Uh, het sociale team Zandvoort werkt samen met de Kei. om dakloosheid te voorkomen wegens huurachterstand. Dus.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 Een plukje watten met een beetje spiritus erop over de fotohangel. En die vergeling die trekt weg. En dat halen we dus uit de Enkhuizer Almanak van ja. 2012. Goed, wij bedanken Yvonne Roosendaal. En we bedanken Daan Lefferts. Voor techniek en uh, regie. En ik bedank jou Don. En ik bedank jou voor de, de en Hotel Hoogland. Hotel Hoogland voor hun gastvrijheid. gastvrijheid. Het was weer gezellig hier. En uh, wij gaan eruit. Wij uh, gaan eruit. Met? met een, we gaan een luchtje scheppen met de hond. Oh ja, met de The air hond. that I breathe. Oké, okay, tot ziens. Dag.